het gekregen Twee politiemedewerkers krijgen straf vanwege ongepaste uitspraken op sociale media. De politie noemt die onprofessioneel, discriminerend en racistisch. Een van hen krijgt voorwaardelijk strafontslag, de ander krijgt minder salaris uitbetaald. Wat de twee precies hebben gepost is niet bekendgemaakt. Het is niet de eerste keer dat er sprake is van racistische uitlatingen van agenten. Vorig jaar bleken politiemensen in Walcheren elkaar racistische berichten te sturen in appgroepen. En ook bij de politie in Rotterdam was volgens onafhankelijk onderzoek sprake van racisme, pesten en seksisme. De regering van de Duitse bondskanselier Scholz is nu ook formeel gevallen. Bij een stemming in de Bondsdag zegt er zoals verwacht een meerderheid van de parlementariërs het vertrouwen op in Scholz. En daarmee is de weg vrij voor nieuwe parlementsverkiezingen op 23 februari. In de peilingen gaan de christendemocraten, die nu in de oppositie zitten, ver aan kop. De verdreven Syrische president Assad, die een week geleden uitweek naar Rusland, stelt dat hij niet van plan was te vluchten, maar dat het Kremlin hem daartoe heeft gedwongen. De uitspraken van Assad staan op het Telegram-kanaal... dat altijd door de president werd gebruikt. Hij stelt verder dat hij de strijd tegen de rebellen wilde voortzetten... en dat hij op geen enkele manier zijn vlucht had gepland. Albert Heijn wint het Gouden Windei, de prijs die jaarlijks wordt gegeven aan een misleidend product. Voedselwakend Foodwatch geeft de prijs aan de lekkerbek van de supermarkt. Volgens de organisatie heeft Albert Heijn een paar jaar geleden besloten... minder vis en meer deeg in het product te verwerken, zonder dat duidelijk te vertellen. Foodwatch zegt dat er sprake is van krimflatie. AH zegt dat de verpakking staat dat de receptuur is veranderd. En om die reden weigert de keten de prijs te aanvaarden. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Alleen in het westen kan het lokaal even opklaren. De zuidwestenwind neemt af en het koelt af tot een graad of acht. Ook morgen grijs weer, wel droog. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 begin. En het nummer dat heet Stomach Egg. Uh, en dat is van Cardigan In. En een paar weken geleden hebben ze in uh, de Paradiso Bovenzaal hebben ze eigenlijk een soort van showcase uh, gehad. Want uh, ze maken onderdeel van een label. En dat is van een van de bandleden van Sydney Francis. Want dat is een van uh, de mensen die uh, onderdeel is uh, van deze band. En Cardigan In die, die kwamen we ook nog uh, tegen bij de laatste popronde van... Uh, van het moment. En daar, daar hebben ze het dus ook in meegedaan. Maar goed, uh, het is eigenlijk best wel een uh, grappig verhaal. Sakaram is ook een van de bands. Ja, en dan kijk ik even iemand aan. En uh, die hebben we hier ook in de studio gehad. Die hebben we op het allerlaatste moment zelfs nog in weten te vliegen. Nou ja, vliegen. Uh, de, ja, een beetje vragen van. Zeg jongens, we hebben even een uh, gaatje. Willen jullie? Nou, dat uh, was echt in no time geregeld. En het was ook nog een. Best een spetterend optreden wat die jongens hebben gedaan. En dat was ook een van de onderdelen. En Dear Romans, dat is de ander van het label La Camerada. Want dat is uh, waar Cardigan in uh, dat allemaal op uitbrengt. Dan uh, ga ik uh, de vraag stellen aan Mae Evans, de gast van, uh, van vandaag. Ja. Heb jij een label? Nee, nee, nee. Ik doe het alleen. Nee? Je doet het, dus dat betekent heel veel werk uh, verzetten. Nee. Ja. <laughs> ja, heel veel. Ja. Heel ja, ja. veel pettoe. Um, we hadden het uh, bij de introductie, dus alweer uh, even een uur geleden, dus al die mensen die denken van, uh, waar gaan we het uh, nu over hebben? Nee, uh, uh, want bij Evans, die komt, uh, die heeft een theaterachtergrond, uh -huh. is naar de popmuziek uh, gegaan. Um, dan is de vraag, wat is het verschil tussen theater uh, bezig zijn, dus op een theatermanier bezig zijn, uh -huh. en met popmuziek? Waar zit het uh, verschil in? Ja, er zijn veel verschillen te, te vinden. Voor mij is uh, een van de belangrijkste verschillen de, de live ervaring. Mm -hmm. uh, dus ja, een popzaal uh, is een hele andere ervaring. Een theaterervaring is vooral uh, zittend. En het heeft een wat langere adem. Mm -hmm. uh, de rode draad en een popzaal. Dan, uh, ja, dan, dan red je het eigenlijk niet helemaal met voornamelijk rustige muziek. Mm. Uh, mensen gaan toch een drankje drinken. We staan vaak, dus ja. dan heb je ook behoefte aan actievere dingen. Ja. Nou, dat heeft dus ook alweer resultaat, uh, meestal in uh, het genre van muziek. Theater heeft toch uh, ja, wat, uh, wat zachtere kanten. Wat ik zei al, mm. het, het, het verhalen vertellen. En uh, de popmuziek mag soms ook een beetje schuren um, in de zin van de muzikale uh, ondertoon. Uh, de hartstikke lekkere veel solo's bijvoorbeeld, en waar de zang misschien niet altijd, of de teksten niet altijd op de voorgrond staan. Mm. Daar zijn Heel veel natuurlijk nuances en gradaties in te vinden. Maar nou, dat zijn voor mij een beetje de belangrijkste. Nou, heeft het je ook moeite gekost om die schakelingen te maken? Nou, ik ben altijd al uh, ja, een heel groot liefhebber geweest... van uh, vooral dan neo-soul muziek. Uh, iets wat ik zelf überhaupt graag altijd heel uh, graag luister. Neo-soul. Neo-soul, ja. ja. Dus ook weer, daar zit ook weer, wat is dan neo-soul? Ja. Je kan het zeggen de soul van vroeger en de R&B van nu... en daar een soort van uh, ja, samensmelting in. De hmm. D'Angelo en, en dat soort dingen. Ah, uh, ja. Bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Maar dit, um, dat is iets waar ik gewoon heel erg graag naar luister... mijn hele leven al. Um, en ik heb... Al naast theater heb ik ook in heel veel bandjes gezeten. Dus het is nooit alleen maar theater geweest. Het is ook altijd uh, uh, ja, coverbandjes en, en, en entertainment industrie. Dus het was altijd al heel breed. Ja. Um, maar ik heb daardoor ook al mezelf een beetje moeten uitdagen van oké, okay, wat is theatermanier van zingen en wat is een popmanier van zingen? Ja. Dat is heel anders ook weer. Uh, dus uh, die, die weg had ik al een beetje belopen. En het schrijven, dat, um, ja, dat was ook uh, ja, gewoon heel veel, heel veel doen en heel veel oefenen. Ja. Uh, daar zitten uh, in ieder geval de verschillen in... in of het dan ook uh, voor jou uh, moeite heeft uh, gekost... om dus... Het, de theatervieren even af te schudden... en meer popmuziek in te ja, gaan. Ja, ja. Nou ja dat dus zat hem ook wel heel erg in het, uh, ja, in het onderzoeken... van oké, okay, wat is dan de muzikale ondertoon? Want als hmm. je mijn liedjes van bijvoorbeeld Bitter Shoot... die toch meer een pop en nieuwe soul uh, onderkant hadden... en waar uh, iets meer beat durven was... en iets minder heel erg op de tekst zat. Hmm. Um, als je die helemaal uitkleedt... en uh, als ik hier met de gitarist had gezeten... dan had je ook best kunnen zeggen... goh, ja, hij heeft toch ook wel weer een theaterrandje." Ja, ja. Want het is gewoon wat er bij mij... Uh, ontstaat, wat er bij mij uitkomt, dat is altijd tekst en zang en mm. melodie mm. en verhaal. Dat zijn voor mij de, altijd alle allerbelangrijkste dingen. Ja. En het is een beetje wat je eronder legt en hoe sterk je dat thema aanstipt, zeg maar. Ja, daar, daar maak je het verschil in. En uh, ja, ik heb nu met deze EP ervoor gekozen om niet meer uh, ja, die muziek belangrijker te maken. Ja, uh, dan uh, ga ik even een naam erin gooien. Jongvolwassen. volwassen. Ja. ja. Je moet lachen. Ja, daar heb ik ja, net over uh, ja. Want de heren Bram en Floris... die hebben wij in de, de maand oktober hier uh, gehad. Mm -hmm. En in september zijn ze ook geweest. Maar dat was meer met de pet van Bram. Ah, want dan ja. heeft hij uh, veel matchen uh, natuurlijk nog Doet, uh, ja. op. Uh, dus ja, wat, uh, wat heb jij met die, uh, met die twee gasten? Want, uh... ja, ja, het zijn goede gasten. Ik vind het heel leuk wat ze maken. Ja. Um, heeft ook altijd net wel eventjes... Ja, ik ben, ik ben luister dan graag naar de tekst. En dat, dat triggerde me ook wel. Vond ik mm. ook wel prikkelend. Um, ik heb ooit een keer uh, op een hele mooie avond in Amsterdam gestaan. Uh, Woord uit Noord. Mm -hmm. En ik wist van oké, okay, ik heb daar nog een, uh, een live gitarist nodig. En toen kwam ik toevallig Hoorstijl. daar... Floris tegen. Nee, ja. En die had ook gespeeld op Word uit Noord met jongvolwassen. Ja. En toen dacht ik, nou, ik vind het tof wat ze maken. Uh, ze komen wel over als uh, twee sympathieke gasten. Dus uh, ja, allereerst zou ik het tof vinden... om misschien een keertje wat met ze te gaan schrijven. Mm -hmm. Maar ik heb ook een gitarist nodig. Dus zou je dat als eerste met me willen doen? En dan later, als we het, het klikt... Samen te schrijven. En zo geschieden. Floris heeft mij uh, mijn uh, twee release-shows uh, gespeeld samen met oh, mij. Nou, dat is uh, wel heel erg bijzonder. Uh, dat we ook uh, van die kant uh, dat horen. Ja, ja, ja, en het is zo grappig dat ik die gasten toch ook weer links en rechts weer tegenkom. zonder dat ik het wist. Ja, ja. Als... Want dus ook weer hier hebben we ook. Ja, ze zijn hier uh, geweest. Ja, ja. Twee keer zelfs. Dus, uh, uh, maar goed, uh, de eerste keer dus met, uh, was het meer met veel match. Ja. En de tweede keer was het dus echt van, een, uh, van hun beiden in ieder geval. En ja. uh, daar zit ook een beetje een. Er zit een beetje een theaterdingetje in. Ja, een beetje een dus, dus elementje in erin. Precies, ja, de ja. singer-songwriter. De, de teksten, teksten leuk aanpakken en niet alleen maar een leuk meezingertje. Um, ja. ja, dus dat, dat sprak me dus inderdaad aan. En uh, nou, in de toekomst gaan we eens een keertje kijken of we misschien wat samen kunnen schrijven. Ja, dat zou, dat zou wel heel erg bijzonder zijn. Ja. Om een uh, soort crossover te gaan bedenken. Precies. Uh, dat, nou goed, we gaan zodanig nog even wat van je horen natuurlijk. Maar uh, zover is het nog niet. Eerst weer even stevig materiaal wat ik hier even eruit uh, laat uh, komen. En dat is van de band Bad Luck Baby en het nummer dat heet Never Happened With You. <hacht> het is niet te geloven. En dan denk je... Wat hoor ik ineens? Bang! Wordt die deur weer dicht gedaan. Wat er, wat er aan de gang is mensen... Uh, voor die mensen die denken van... Uh, ik zit hier uh, naar een, een of ander programma te kijken. Ja, uh, we hebben ook deuren. Dus, en die deuren moeten dan op een gegeven moment dicht. Dus, uh, want ja, want uh, we gaan nog twee nummers horen. Van, uh, van, uh, van May Evans. En uh, ja, om het eerste nummer mee uh, te beginnen... Dat is wel van de tweede EP. En dat was eigenlijk ook uh, net uh, uh, het nummer wat je in het uh, vorige uur hebt uh, kunnen horen. Papa, uh, dit nummer dat heet Traag naar de hemel. De zoete klanken dalen in het donker. Er staat geen tijd, verlangen, dag of nacht Toch is er iets als vrede boven wonder Midden in de oorlog hier in mijn hart Ik weet het, misschien veel gevraagd, maar meer vraag ik je niet Ik wil dat wat ik achterlaat veel meer is dan verdriet Mag ik draag? En vertel me al je dromen Ik zal er zijn, draag me in je hart Ik heb nog even tijd, dus niets verloren We zien de sterren en we beelden wat er wacht Ik weet het, misschien veel gevraagd Maar meer vraag ik je niet Ik wil dat wat ik achterlaat Veel meer is dan verdriet Mag ik draag? Dat. Uh, de applaus uh, klinkt weer in uh, de studio. Want uh, dat is natuurlijk ook een nummer wat gedragen wordt, als het ware. En het zou ook inderdaad, zomaar ook in een theater kunnen passen in de piano erbij. Akoestische gitaar. Ik zie het er helemaal voor me. En dan uh, mensen die ademloos naar dit nummer zitten te luisteren. Dus dat uh, is een beetje uh, de theater. Feeling, om het even netjes te zeggen. Maar we hebben er nog eentje om het uh, helemaal mooi af uh, te sluiten. En ik meen dat ik volgens mij uh, ook jou hierover in de uitzending heb uh, gehad. Met uh, deze single. Want het uh, is een single die ook uitgebracht uh, is. En dat nummer dat heet Spinder Illusie. Ik heb een duivel op mijn schouder. Van hem leren houden Een beetje liefde en wat licht Voor het donker binnen ik Ik heb een duivel op mijn schouder Ik kan mijn hele leven schuilen Schuilen tot het stond In de drukte, en de drank in dromen die ik had, ik kan mijn hele leven schuilen. En de spin der illusie trekt een web door geloof. Dat daar elke dag de zon schijnt, zonder wolken in hun hoofd. Alsof iedereen de kans krijgt en mij zien ze niet staan. Maar wat heb ik aan die groeipijn? Ik zet mezelf onderaan. Ik wil bovenop. Ik hoor bovenop. Savatier als de beste. Ik weet al lang wat er kan werken. Maar hoe groter dat ik droom. Daarmee groeit die stem hier ook En saboteer me als de beste mm -hmm. En de spin der illusie Trekt een web door mijn geloof Dat daar elke dag de zon schijnt Zonder wolken in een hoofd Alsof iedereen de kans krijgt en mij zien ze niet staan Maar wat heb ik aan? Ik groei pijn, ik zet mezelf onderaan Ik hoor bovenop Ik hoor bovenop Ik hoor bovenop ik hoor Die ik nu zie, ik laat ze los. Elke duivel, elke twijfelaar, die stem is niet van mij. Me verdrink uit onzekerheid. Ik, ik laat het gaan. Ik hoor bovenal, ik hoor bovenal. kan ik hem wel open laten staan, want het was het laatste liedje. Dus uh, dan gebeurt er ook verder niks meer. Nee, want dat is even een kleine uitleg voor mensen thuis... die denken van, wat is dat dan? Uh, uh, ja, mee heeft uh, Backtracks meegenomen, zoals we dat heet. En dan zingt zij uh, daar netjes overheen. Want het oorspronkelijke plan was dat er nog een gitarist mee zou komen. En dat uh, is niet gebeurd. Dus doen we het uh, zo. En uh, zo werkt het dan. Uh, maar goed, we gaan uh, zo dadelijk natuurlijk nog uh, even met haar uh, praten. Want uh, het, is, het is nog niet helemaal uh, gedaan in dat opzicht. Nee, uh, we hebben nog uh, wel wat uh, te liggen. Ook uh, van deze fijne band. Het zijn uh, heren op, uh, nou, op uh, leeftijd. Maar ze kunnen nog redelijk goed uit de voeten. En dat nummer dat heet. Uh, dat is eigenlijk een nieuwe single. No One Can Hurt You van Corrace. is een aanleiding uh, om dit ook uh, te laten horen. Gorits hoorde die eerst met uh, No One Can Hurt You. En dit uh, heeft ook een reden, want Openly Remember is van Von V. En Von V. die uh, spelen best wel snel in deze buurt, uh, namelijk in Haarlem. Want volgende week uh, zijn ze te zien, en dat heeft uh, iets te maken met Penguin Radio. Daar speelde uh, Von V. ook. Samen met uh, Capstone en Tupperware, dus die, uh, die twee bands die kun je dan ook zien. Tupperware schijnt uit de Zaanstreek te komen. Wat Capstan betreft ben ik nog niet helemaal uit. Dan moeten we eens even achteraan. Maar ik weet wel dat Von V uh, uit Amsterdam komt. Want uh, ze hebben regelmatig repeteersessies ergens in de bunker, de Vondelbunker. Daar uh, schijnen ze nog wel eens bij elkaar uh, te komen om uh, het een en ander te spelen. En het is nog niet het laatste van Von V. Want uh, ze komen ook volgend jaar naar Haarlem toe. Maar dan spelen ze in Patronaat. En uh, dat zal waarschijnlijk stage 3. De meest kleine zaal uh, zijn. Maar ja, dat wordt dan omgetoverd tot één groot rockhall. Want uh, dat is uh, wel een beetje de muziek die ze maken. Dat hoorde je ook uh, wel heel duidelijk. En uh, daar zit Von V. ook bij. Dus uh, het, het, het, er komt nog wel wat aan, aan optredens. Um, we gaan nog even praten met Mae Evans. Want uh, ja, uh, ze heeft vijf nummers uh, laten horen. Um, drie ervan die zijn dus van oneindig... Vier zelfs. Vier. En ja. uh, Nema dus ook. Nee, Nema is van Bitterstoot. De, en ook van mij is... Van de Nieuwe. Dat is van de Nieuwe. Hoeveel ja. uh, tracks heeft die, uh, die EP niet in totaal acht ja er zitten drie interludes bij en dat was een hele grote droom voor mij uh, om interludes, te maken uh. ja interludes uh, cappella, close harmony vocalen die heel dicht op elkaar liggen en als een soort uh, ja, nou, ja, ja precies zoiets inderdaad je had er ook kunnen zitten <laughs> en die als een puzzel zo in elkaar vallen ja, en dan ja. los van elkaar klinkt het een beetje raar maar samen klinkt het echt als een soort eerger uh, ik zal ik zal even er iets uh, bij pakken want dat vind ik altijd leuk op het uh, moment staande de uitzending dan uh, ja, uh, een beetje interlude, maar het is van een band. Nou, die heeft tegenwoordig een beetje een slapend uh, bestaan. Dat heeft alles uh, te maken met uh, de leden van die band. En ook met uh, de frontman zelf van die band. Want tegenwoordig schijnt hij in Rotterdam. Maar hij komt uit Volendam. En dat is de band van Paul Bond, Dandelion. Nou, ik zal het hier wel even laten horen. Uh, Dit uh, komt uh, van het album Laika, Belka, Strelka. Uh, dat is volgens mij uit 2019 uh, geweest. Uh, en dat was vlak voor de pandemie. En uh, mm -hmm. toen waren ze een beetje neurig Want op het moment dat ze wilden op gaan treden met, uh, met, die hele, met het hele album... Ja, oh, toen uh, ja. werd er op een gegeven moment besloten om uh, alles dicht te gooien. Dat dus, je net zien, ja. ja en uh, dat uh, was ook meteen eigenlijk min of meer het einde van... Dandelion, want over die band hebben we het. En uh, een van, nou je hebt hem ook uh, kunnen horen... is de heer PM Bond. Want zo gaat hij tegenwoordig door het leven. Uh, maar goed, dat is, is zoiets als een interlude-achtig nummer. Precies, daar hebben we daar iets van 50 seconden van gemaakt. Maar uh, ja, het is eigenlijk niet lang. Maar interludes kunnen ook nog korter ik. Nee, nee, nee. voor mij zijn ze ook wel uh, ongeveer uh, ja, tussen de vijftig en de misschien een de minuut en tien of mm -hmm. zo. Zoiets. Maar mm -hmm. dat, uh, ja, dat was gewoon uh, een, een grote droom om zoiets eindelijk uh, zelf te maken. Ik vind dat waanzinnig uh, om te horen hoe vocalen inderdaad uh, in elkaar vallen. En Jacob Collier doet dat bijvoorbeeld ook heel veel. En dat zijn er honderden koordjes onder elkaar die net het tikkeltje anders zijn. En dan echt alsof je gewoon in een hele grote ja, badkamer staat met al die stemmen die ja, door elkaar ja. heen gaan. Ja, ja. Ik, ik vind dat zelf te gek om te luisteren. Ja. En dat was ook te gek om te maken Maken. Dus ik dacht, ja als ik het ga doen, dan ga ik het nu doen op dit uh, album. Dan is het een EP, want het zijn acht nummers. Maar de adder onder het gras is die interludes. Want ja, uh, dus het zijn vijf, vijf singles en ja. uh, drie interludes. In totaal acht. Ja, dat is het dus. Ja. want uh, Ik heb me wel laten vertellen dat een EP houdt ergens op. Bij vijf of zes nummers. En dan moet je, mag je het alweer een album gaan noemen. Als ja, er zeven wachten de... zijn. En dan is het alweer een album. Klopt, Dat heeft ook met de lengte van het totale project te maken. Dus ja. als het onder een half uur is. Dan is het nog steeds wel een EP. Ja. En uh, ja, daar zit het ook een beetje mee. Ja, um, Over uh, albums uh, gesproken. Ja. Is dat nog iets uh, wat op jou lijstje staat om uh, um een album uit te brengen? Ja, op zich wel. Ik had eigenlijk in eerste instantie de wens om hier een album van te maken. Mm. Uh, en, en dus nog uh, ja, laten we zeggen twee singles. Nou, dan zie je het dus ook al uh, gauw dan op tien inderdaad. Dan mm -hmm. kom je richting een album. Um, maar ja, uh, vandaag de dag moet je ook ergens een beetje rekening houden met ja, hoeveel uh, hoe aandacht je kan uh, uh, verzamelen. Ja. En singles zijn gewoon echt uh, ja, waar, het, waar het een beetje om draait tegenwoordig. Daar kan je dan redelijk snel een EP van bouwen. Want mm. hè, je zegt het al, zo'n vijf, zes liedjes. Um, en als je er richting een album gaat, dat is te gek qua artistieke invulling. Mm. En als een artiest is dat natuurlijk je kroon uh, kroonje wil. Ja. Maar ja, uh, ja, mensen die luisteren gewoon niet altijd een volledig album. Tenzij nou. ze fan zijn van je. Ja, ja ik ben er ook Ik hou er ook van. Ik ja, van, de, van een goed album. Ja, de, maar de, toch, er zijn er um, het afgelopen jaar twee uitgebracht... Die staan regelmatig uh, te loeien, bij mij thuis. Hoor. Ja, ik, ik hou er ook van. Maar er zijn, als je toch over de, de, de grote schalen gaat kijken, ja, uh, dan gaat het in ieder geval richting Spotify Singles. En hmm. we, nou ja, traag naar de Hemel was dan de kroon single zeg maar, van deze EP hmm. En die heeft dan bijvoorbeeld een mooie lijst op Spotify kunnen behalen. Hmm. Uh, en uh, ja, dan gooi je toch ergens voor het grote publiek. Gooi je dan een beetje de rest van je album toch een beetje weg. Maar. Dat niet iedereen Luistert. Ja, um, nog dus iets. Dus dit is voor mij tussenweg. Dus ja, oké. Okay. Ik snap, ik snap het. Maken. Um, dan is er nog een uh, iemand die, die zei, want ik had het net over de heer PJ en Bond. Die heeft een broer, een oudere broer. Die heet Frank Bond. En die zei als je uh, na het zesde of het zevende nummer het album goed vindt, dan is het een goed album. Ja, oké, okay, ja. Dat zegt hij. Maar of dat ook zo is, dat moeten we dan maar... Uh, um,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 myself I find myself on the floor Knuckles red from fights The girl in my inflection Losing myself, it's up to choosing For another rejection Van morel en uh, dat uh, maakt het uh, zo dat we een beetje op aan het uh, schieten zijn in dit uh, laatste uur. Um, ja, jong volwassen hadden we daarnet uh, daarvoor natuurlijk uh, met het gaat best lekker. Uh, dat vond <laughs> ik wel een hele geestige tekst uh, die ze nu ook uh, hebben gespeeld. Um, nog even over jou, uh, over toekomstplannen. Dus, dus, dus, um. ja, nou ja, we hadden het over EP's, albums en uh, noem maar op. Uh, uh, gaat er nog iets uh, leuks uh, gebeuren de komende tijd? Uh, optreden of wat dan ook? Ja, nou qua optredens uh, zijn we bezig met uh, ja, midden uh, volgend jaar. Dus uh, ja, mei. Mm. Hè, mee. Ja, leuk. <laughs> dat is altijd wel een ja, maand ja. waar ik graag uh, actief in wil zijn. Uh, maar dat gaat voornamelijk uh, in eerste instantie echt over het, uh, het maken van uh, een daadwerkelijk een voorstelling. Mm. Uh, ik heb daar ook uh, vanuit een cultuurfonds um, wat uh, subsidie voor gekregen om dat echt te gaan ontwikkelen. Het H-pop. Nee, dat was uh, het, het landelijke, had gekund inderdaad, ja, ja. Nee, het landelijke cultuurfonds. De uh... landelijke cultuur. ja, ja, Ja, dus echt daarom uh, daar dieper in te duiken van, oké, okay, hoe maak ik hier nou een, een voorstelling van? Dus echt inderdaad volledig stap weer terug dan naar het theater. Mm -hmm. um, en qua releases um, zit er uh, nog niet heel veel nieuws in de maak, maar ik wil heel graag een akoestische uh, optreden. Uh, gaan uitbrengen. Of een uh, ja, pluked album gaan een, uitbrengen. plukt album. Een plukt album. Maar dat, uh, ja, de, de EP is nu net gelanceerd. Dus dat gaat nog even duren. Maar dat is uh, wel een droom. Uh, ja, of is volgende misschien, uh, misschien is het uh, voor de volgende keer dat de gitarist dan wel mee komt. Nou, inderdaad. Uh, even een echt unplukt optreden in, uh, in ieder geval. Ja, en dan natuurlijk ook de vocalen waar ik het ja. net over had. En uh, uh, strijkers ben ik dol op, dat soort dingen. Dus uh, is bijzondere... ook een bijzondere. Violisten bij. Met, met een akoestische gitaar. Nou, dan zie ik het al helemaal voor me. Ja, dus, uh, daarom. Dus, Misschien ah. een beetje kagon, een beetje, een beetje percussie. Uh, ah, ja, ja Gewoon oké. net wat instrumenten waar je, wat je misschien niet uh, ah. ja, per se verwacht. Uh, dit is een beetje een, uh, een, ja, een grote huiskamer, om het even netjes ja. te zeggen. We hebben hier ook uh, wel bands uh, gehad die uh, bijna uh, dit, deze studio op de grondvesten deed trillen. En dan was Kijk. het altijd uh, zo van, uh, ja, uh, kunnen jullie dan ook uh, ingetogen spelen? Ja, maar we spelen onze meest rustige nummers. Nou, ze bakte uit met drums en weet ik nou, wat. Nou, hoppa. Ja, en het uh, ging helemaal los. Dus, uh, maar goed, uh, uiteindelijk is dat allemaal wel goed gekomen. Dus, uh, nog één uh, afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Eigenlijk overal wel. Uh, hm. De Spotify's, de Instagram's, de Facebook's, uh, noem het maar op. Hm. May Evans Music. Duidelijk. Uh, ik vond het leuk dat je geweest bent. Ja, dankjewel voor, uh, voor het uitnodigen. Nou, Oké, okay, we gaan uh, iets weer met de kerst de kersten doen. Gerhard, uh, want die heeft ook een single uitgebracht. Maar het is denk ik wat meer een anti-kerstnummer. Santa is not a friend of mine. I waited once with a trembling heart in hand For footsteps to upon the winter wonderland But year by year you pass me by A promise lost in winter time. No gifts, no hope, no northern light Hey! I decked the halls, but he drank my wine. His reindeer left me yellow snow. Oh, oh, oh! I stand, waiting once again, for a footstep soft upon my winter wonderland, but I guess this year my biggest fear, no gifts, no hope, no northern light a promise lost in winter time. to get some Sticks like honey She wants to buy it all She can if she spends her last penny on nothing meaningful at all She's the kind of girl who wants to buy everything she wants all this big, big risk. Oh, big money is only for the rich Who dare to give up true love and uh, happiness But she's the kind of girl who wants to buy everything she wants She's the kind of girl that buys everything she sees Poor girl Making roll where's roll money roll Let's roll. Roll. roll Making money, where's the money, it's gone something, something Dat was hem. Uh, Francis Alban Black met uh, nummer Truth. Dat komt van een EP-spels. En wie zit erachter? Dat uh, is de heer Frank Bond. Daar heb ik ook nog wat over te vertellen. Want uh, in het volgende jaar, in, uh, volgens mij is dat ergens in januari ja, uit mijn hoofd, uh, dan uh, gaat hij uh, een voorprogramma support uh, doen. En dan gaat hij weer uh, onder een ander pseudoniem werken. Ja, uh, je moet het wel goed bijhouden. En dat pseudoniem heet. Goya van Gogh. Uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, Camilla Blue met uh, het uh, nummer Money. Uh, dat uh, is dan ook meteen het einde van uh, deze Femme van, van 12 december. Volgende week uh, zijn we er weer. Want dan uh, komt Rena Hot langs met haar, uh, met haar hele band. En uh, dat is dan voor volgende week. De afsluiting is van iemand die binnenkort ook een, een album laat horen dat album dat heet Borderline en daar staat deze single ook op. Jacob Di Edward, nummer dat heet Massings. She comes and she goes. Sometimes a threat gets caught on the fence as she is jumping.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 in my new song Filled with nostalgic memories She sings a stunning flawless song She is struggling to dance on her wire But somehow I can drink Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5